eigenlijk niet eens precies meer op welk moment ik, terwijl ik met het onderzoek bezig was, met het boek van Michel Foucault in aanraking kwam, les mots et Les choses. Het was in ieder geval niet in het begin. Um, ik was al vijftien uh, jaar geleden, destijds met mijn doctoraalscriptie, uh, sterk geïntrigeerd door het, het ontstaan van een soort... soort ja wat ik toen dan nog dacht, het voorstadia waren van het verschijnsel museum, zoals dat in de 19e eeuw is ontstaan, en uh, die dan gelokaliseerd werden altijd in de tweede helft van de 18e eeuw, in het uh, kielzog van de verlichting, de ideeën dat uh, mensen uh, uh, de kunstschatten, met name dan van de hoven, onder hun ogen moesten krijgen die tevoren in uh, privévertrekken privé vertrekken waren tentoongesteld en in particuliere galerijen um, dat niet alleen maar ook het idee van dat de mensen opgevoed moesten worden en geschoold moesten worden en dat uh, verzamelobjecten dus ook schilderijen maar ook uh, schelpen, stenen uh, opgezette dieren, instrumenten daar een heel belangrijk hulpmiddel bij konden zijn dat wordt dus allemaal altijd geplaatst in de tweede helft van de 18e eeuw. Dus aanvankelijk schaarde ik me achter het idee dat dat idee van een museum toen ontstond. Um, geleidelijk aan, naarmate ik daarmee bezig was, merkte ik dat dat soort collecties toen, zelfs als ze meer openbaar werden gemaakt, toch een ander karakter leken te hebben. Ik wist nog niet precies waar het toen in zat. En zo ja, wat zo ergens, toen ik daar al een paar jaar mee bezig was, las ik lemois Les, Les en dat viel toen in uh, erg vruchtbare aarde. Dat, en dat vind ik nog steeds. Ondanks alles wat er op dat boek is afgedongen en alle reserves die hij zelf ook heeft gemaakt over zijn uh, epistemie indeling, heb ik eigenlijk hoe langer hoe meer gemerkt, sinds ik met dat onderwerp bezig was, dat... ...die verzamelingen eigenlijk zo vreemd zijn. Nou, dat, ja, daar heb je dan die vreemdheid. Het is een, een uitstalling van voorwerpen met gewoon een ander oogmerk. Zelfs als er wordt gezegd dat het voor de opvoeding van de mensen is... ...en in het geval van deze uh, Christian van Mechel... ...zelfs letterlijk het woord zichtbare geschiedenis van de kunst gebruikt wordt... Een, een geschiedenis van de kunst, een term die dus heel erg lijkt op wat er dan in de 19e eeuw geïnstitutionaliseerd wordt als academische kunstgeschiedenis. Zelfs zo'n term um, maakt nog niet dat, dat je daar eenzelfde omgang met kunst uit het verleden onder kan verstaan. In het boek van Foucault neemt. ...het verzamelen een hele grote plaats in. En uh, niet eens uh, alleen het verzamelen van voorwerpen... ...maar in feite het uh, überhaupt het, het verzamelen van, van alles. Of laat ik het anders zeggen. Het gaat meer over het ordenen. En uh, ordenen uh, impliceert een verzameling... ...maar dat kan ook een verzameling van woorden in een zin zijn... ...bij wijze van spreken... Um, of het verzamelen van rijkdom en het ordenen van uh, rijkdom, het laten circuleren daarvan, de vorm die dat aanneemt. Uh, maar ook, heel letterlijk, en daar gaat dan ook een heel groot gedeelte over, het verzamelen van objecten. En uh, Hij gebruikt dat zelfs als een, een van de eerste manifestaties waaraan je heel goed de nieuwe orde die dus letterlijk, die volgens hem ontstaat in de loop van de 17e eeuw, eh, zichtbaar kan maken. Eh, tenslotte is dat zichtbaarder dan de ordening van de taal door grammatica, die dan ook zijn definitieve beslag krijgt. Eh, de ordening van dieren in een dierentuin, dat spreekt veel meer tot de verbeelding, dat zie je veel scherper voor, voor je eigen ogen. Um, hij heeft het niet letterlijk over de, het, het ordenen van uh, kunstvoorwerpen, maar het is, een, uh, het, het is heel goed mogelijk om zijn redeneringen daar ook op over te hevelen. Waar het dan om gaat in het algemeen, zonder dat ik nou zijn hele verhaal zo even kort kan samenvatten, dat is nou ook weer te ingewikkeld, maar waar het bij uh, het ordenen van uh, verzamelingen van objecten... ...heel specifiek over gaat, dat is het uh, ontwikkelen van de taxonomie. Uh, dat wil dus zeggen uh, uh, een systeem waarin van boven naar beneden... ...je van heel algemeen naar steeds specifieker gaat in steeds fijnere vertakkingen... ...en waarbij iedere fijnere vertakking in zijn benoeming... ...in de benoeming van de uh, soorten die zich daarin bevinden ook steeds al een verwijzing vervat zit van de tak daarboven zodat je als je één takje kent je ook gelijk de plaats van dat takje in het hele systeem kent dat is precies wat er bleek te gebeuren in Christian von Mechel's zichtbare geschiedenis van de kunst en dat was natuurlijk een hele frappant, uh, frappante ontdekking die uh, ...maakte dat je hem absoluut niet kan zien als een uh, geboorte of als een eerste telg van, van een moderne kunstgeschiedenis. Omdat daar zo'n systeem van vertakkingen uh, niet een rol speelt. Of, maar misschien moet ik daar straks nog op terugkomen, op een hele andere manier een rol speelt, op een hele marginale manier... ZANG ...taxonomie wat toe te lichten... Um, ...of nee, laat ik het anders zeggen... ...hoe, hoe ik... Um, ...met mijn neus opgedrukt werd... Dat, ...dat hier van een taxonomie... ...sprake moest zijn... Um, ...dat gebeurde door... ...associaties die ik... ...bij de... Uh, ...critici... Ik ...bedoel dus critici zowel in positief... ...als in negatieve zin van die... ...nieuwe inrichting van von Mechel... ...in 1780... Um, tegenkwam dus reacties van critici um, komen uh, vrij spontaan op uh, associaties met ordeningen in de natuur en dat vond ik in eerste instantie heel verrassend ook heel uh, verheugend want dat precies maakt dat je het als vreemd kan gaan beschouwen, ineens wordt die geschiedenis van de kunst op een heel ander been gezet ...als je dan leest dat uh, de vier scholen waarin Van Mechel zijn schilderij indeelt... ...de Italiaanse, de Nederlandse, de Oud-Nederlandse en de Duitse scholen... ...als het ware de vier hoofdtakken zijn waarvan uh, ieder weer een aantal uh, nebenzwijgen, wordt er dan gezegd... ...dus uh, zijtakken heeft. Of als je het filosofisch wil uitdrukken, zegt dan deze critici, de vier hoofdklassen... ...waarvan iedere in meer of uh, minder uh, gattungen, dus uh, families, zijn opgedeeld. Zoals dat bij de mineralen, de planten en de dieren gebeurt door de natuurhistorici. Dat is uh, een link die in eerste instantie vreemd lijkt, maar als dat zo... Uh, uh, Onge, ...onbekommerd zo'n associatie gelegd kan worden... ...dan verdient hij het om verder uitgezocht te worden. Dat is wat ik ook verder gedaan heb. En ik heb als het ware de omweg over de natuurlijke historie genomen... ...om meer over de kunsthistorie te weten te komen... ...en ben in de donkere krochten van het aardrijk afgedaald... Eh, ...doordat ik namelijk de grootste natuurlijke historieverzameling, die ook aan het Weense Hof zich bevond, ben gaan uitzoeken. Namelijk die van de fossielen en de mineralen. Het was een hele interessante omweg, want ik wist daar helemaal niets van. En ik kwam in, in merkwaardige stenen en uh, ver, ver, ver, gefossiliseerde schelpen terecht. En heb met open mond allerlei prachtige plaatwerken... ...doorgebladerd en uh, verhandelingen gelezen. Uh, wat er uiteindelijk uitkwam, dat was inderdaad een parallel tussen, uh, tussen die twee verzamelgebieden... ...die zo frappant was, dat dat ook um, consequenties bleek te hebben voor wat von Mechel met het begrip tijd in zijn kunsthistorie deed... Wat precies die, die taxonomie dan inhield, dat is misschien nog duidelijker, uh, toch nog wat aan te geven. Um, een andere van de critici, die, stelt, die overigens heel veel kritiek heeft op Van Mechel, um, die stelt een nog mooiere taxonomie voor. Maar daaraan kan je dus ook mooi zien hoe men zich dat dan voorstelde. Um, de schilderkunst die kan je opdelen in Italianen, Nederlanders en Duitsers. Die dat zijn dan als het ware de klassen, hij gebruikt die termen er niet letterlijk bij, maar die heb ik er dan voorgezet. Dus de schilderkunst, dat is het rijk, het rijk der schilderkunst, de kwassen, Italianen, Nederlanders, Duitsers. De Italianen kan je dan weer in de orders onderverdelen, Romeinen, Florentijnen, Lombarden en Venetianen. Daarbinnen kan je weer de geslachten onderscheiden, die schilderijen die uitmunten door tekening, die, die speciaal opvallen door kleur. Weer andere met specifiek de uitdrukking en weer andere de compositie. Dat is inderdaad de vierdeling die letterlijk gemaakt wordt. Um, dat kan je weer uitsplitsen in soorten. Dus bijvoorbeeld alle schilderijen die uitpunten in kleur, die moeten volgens deze criticus weer bij elkaar gehangen worden naar stilleven, landschap, portret, allegorie en historiestuk. Waarbinnen je dan weer, bijvoorbeeld bij het historiestuk, maar het geldt ook voor die andere, de variëteiten kan onderscheiden. Geestelijk versus wereldlijk, lyrisch versus episch, tragisch versus komisch. Nou, dat is natuurlijk een waanzinnige indeling, die op papier al heel merkwaardig uh, is, maar al helemaal in een verzameling aan de muren nauwelijks voorstelbaar is. Maar die dus wel door deze van Rietershausen, zo heet hij, wordt voorgesteld. Het is een. een, een Vertakking die, die inderdaad uh, zo uit, uit het dieren- of het plantenrijk komt. en die kennelijk ook geschikt wordt geacht om uh, de schilderkunst door te ordenen, dus te kennen. Poly spreekt uh, over, uh, als hij het heeft over het, uh, het begin van de orde van de uh, klassieke tijd, dus in het loop van de 17e eeuw, of laten nou we zeggen, na, de, na het midden van de 17e eeuw, spreekt hij um, in de eerste plaats over de natuurlijke historie en heeft hij het dan over uh, als het ware het naakt worden van. Hij neemt dan in de eerste plaats de dieren. Hij geeft dan het voorbeeld van hoe eh, het paard in encyclopedieën behandeld gaat worden. Terwijl voordien eh, alles wat er maar met het paard te maken had behandeld werd. Dus de fabels over het paard en wat voor stem die had en eh, wat voor ledemaat en wat die had en wat je voor... Eh, uh, ...geneeskrachtige middelen aan zijn lichaam kon onttrekken... behoorden allemaal tot kennis over het paard. Um, vanaf grofweg het ontstaan van de natuurlijke historie... Um, ...wordt dat paard als het ware gestript van allerlei elementen... ...die dan voortaan niet meer recht, rechtstreeks bij zijn fysieke bestaan geacht worden te horen... Uh, ...nog niet helemaal, er blijft nog wel veel wat wij dan nu mythisch noemen... ...om dat paard heen kleven... ...maar het wordt meer het paard uh, als zodanig, zullen we maar zeggen. Uh, iets soortgelijks gebeurt... Uh, ...in de theorie over kunst, over schilderkunst... ...waar ik me dan met name mee bezig houden. Maar het is, een, het is een heel moeilijk iets... ...en ook, ook moeilijk om er echt heel helder iets over te zeggen... ...omdat het eigenlijk nooit... ...op deze manier bekeken is, is mijn ervaring. Ik kreeg wel de indruk dat het zin had om het zo te bekijken. Dat er namelijk ook in de tweede helft van de 17e eeuw... ...en vooral in de 18e eeuw steeds meer over schilderijen... ...als zodanig gesproken gaat worden. En uh, over het uh, analyseerbare object met zijn hoedanigheden die je aan het uiterlijk van het object kan aflezen. En dat geeft dan ook die indelingen in, in de trant van um, tekening, kleur, uitdrukking, compositie. Dat zijn dan als het ware de... Uh, de delen, die worden dan ook letterlijk zo genoemd de delen van de schilderkunst waarin de schilderkunst geanalyseerd kan worden en je kan die dan ook uh, verder analyseren naar voorstelling of naar plaats van herkomst ook naar perioden van ontstaan waar overigens ook weer een heleboel consequenties aan vastzitten voor het tijdsbegrip wat er aan zo'n uh, analysemodel model kleeft of anders omgezegd ...het tijdsbegrip wat door zo'n analyse model als het ware beteugeld blijft worden. Als Christian van Mechel in 1780 dan die schilderijen daadwerkelijk gaat ophangen naar scholen en naar chronologie... ...denkt hij, en met hem als een bewonderaars... Dat hij heel iets anders doet dan wat er tot dan toe in inrichtingen van galerijen gebeurt. Namelijk dat de schilderijen ongeacht hun plaats en tijd van herkomst uh, op een of andere manier door elkaar heen hangen. In het algemeen wordt dat door, door later auteurs uh, een beetje afgedaan en uh, ja, op weinig informatieve wijze bestempeld als decoratief of symmetrisch. En dat heeft me altijd wat argwaan ingeboezemd, dat soort uh, termen. Want uh, dat heeft allemaal. Het uh, schijnt van dat het alleen maar was opdat het een beetje leuk uitzag. Of sterker nog, dat het, dat, het, dat het eigenlijk helemaal niet op zoveel berustte. En mijn idee is dat, dat alles wat, wat mensen bij elkaar zitten, dat ze nou, het zij bewust, het zij onbewust, een bepaalde theorie voor hebben. Goed, Mechel dacht dus. ...dat hij heel iets anders deed dan, uh, dan bijvoorbeeld in de galerij in Dresden gebeurde... ...die niet eens zo lang daarvoor was ingericht. Een hele beroemde galerij. Uh, eentje waar, waar Goethe onder andere heel enthousiast over heeft geschreven. Dus absoluut geen, geen achterlijke inrichting die uit de tijd zou zijn of zo. Um, daar waren wel voor een gedeelte de Italiaanse schilderijen afgezonderd in, in een afdeling. Maar voor de rest eh, hingen de schilderijen gemengd. Toen ik dat verder ging eh, bekijken, eh, bleek dat, hoewel dat er heel anders uitzag... Eh, ...dat daar in feite toch eenzelfde kunsttheorie aan ten grondslag lag. De mensen die verantwoordelijk waren voor... De inrichting van die galerij in Dresden bleek eenzelfde een analysemodel van de schilderkunst te hanteren. als Mechel dat deed. Um, de kenner moest uh, ook de schilderijen bekijken op hun verschillende delen, zoals dat dan heette: de delen, tekening, kleur, uitdrukking en compositie. En moest ook wel degelijk in staat zijn om scholen te onderscheiden, en uh, zelfs ook weer vertakkingen daarbinnen. Dat moest je allemaal ook leren. Dat moest je ook leren door verzamelingen te bezoeken en door daar goed te kijken. Maar, en dat is dan heel typerend juist voor die gemengde inrichtingen... Eh, ...kenners moesten dat in hun hoofd doen. Je was juist een kenner. Als je dat zelfstandig deed, staande voor een wand met gemengde schilderijen... ...moest je in staat zijn om die analyse zelf telkens te maken. En hetgene wat Mechel in feite vernieuwt of de stap die hij verder zet... is dat die, dat ordeningssysteem... eigenlijk op een, je zou bijna zeggen, onbeschaamde wijze... Uh, open en bloot aan de muren hangt. Veel van de kritiek was daar ook op gericht van, van tijdgenoten... dat Jozef II met Mechel een banale figuur in huis had gehaald. Uh, die Zwitserse burger en graveur... En een, een beetje loesje prentenhandelaar ook, die uh, Jozef II, de, de, de bekende verlicht absolutistische keizer, uh, op een van zijn reizen was tegengekomen en waardoor hij zeer gecharmeerd was geraakt. En die hij vervolgens bij hem in Wenen had uitgenodigd. En die zich toen... Uh, volslagen had, had ingelikt in het hof. Het is ook, ook heel smakelijk om zijn brieven daarover te lezen wie hij nu weer allemaal heeft ontmoet en wat hij allemaal bereikt heeft en hoe trots hij is dat hij aan de dis van Kaunits heeft gezeten, alsof het heel normaal was allemaal. Maar deze Christian von Mechel die kan dus blijkbaar ineens in, in dat hofgezelschap uh, um, zo'n belangrijke positie gaan bekleden en het type inrichting wat hij tot stand brengt, heeft uh, wel degelijk met die achtergrond te maken. Van een, uh, een, een zakelijke burger die uh, zijn, zijn, ja, zijn, zijn moderne, maar dan ja, klassiek moderne beginselen uitleeft op een uh, keizerlijke schilderijenverzameling. De kunst, dat wil dus zeggen dat je indeelt de schilderij indeelt op die welke uitmunten in kleur, om maar even die albakken terminologie te gebruiken. En die, die speciaal opvallen door de tekening en andere waarin de uitdrukking centraal staat. En die andere waarin juist de compositie het belangrijkste is. Dus dat soort indelingen bestaan ook voor Mechels uh, ja, schijnbaar spectaculaire vernieuwing. En maakt die vernieuwing ook. Relatiever. relatieve, maar waar het uh, ingewikkelder mee zit, dat is met het feit dat hij in een deel van die uh, schilderijenverzameling in het Belvedere ook een chronologie aanbrengt. Dat is dus echt iets wat zijn weerga niet kent. Dat heeft men nog nooit ergens gezien, vertonen, dat uh, je van zaal tot zaal, zo roepen ze dan ook allemaal enthousiast... ...van wand tot wand, als het ware, de schilderkunst ziet ontstaan... ...en ziet groeien en bloeien en uh, vervallen eigenlijk ook wel weer... ...en dan de hoop, als het ware, tot uitdrukking gebracht ziet worden in de volgende zaal... ...dat in de eigen tijd de kunst weer zal gaan bloeien. Uh, het is aan de muren nog nooit vertoond. Het is ook niet... ...in verband met een verzameling ooit uitgesproken. Maar het is wel door iemand als winkelman heel uitgesproken, op papier gezet. Toch is het feit dat Mechel dat met, daadwerkelijk met schilderijen gaat doen... ...en daar dus letterlijk mee gaat lopen sjouwen... ...en ze ook zelfs opdelft uit oude verzamelingen in Karlstein... ...bijvoorbeeld in, in het huidige Tsjechoslowakije. Uh, daar, daar duikt hij wat, wat duistere... Um, Olivier-schilderijen op die dan de, de, de oudste zouden zijn die, die er maar bestaan. Zelfs ouder dan de gebo die van de geboeders van Eijk. En daar maakt hij dan enorm furoren mee en laat hij een chronologie mee beginnen. Dat zou dan bewijzen dat de olieverschilderkunst schilderkunst in een Duits land is uitgevonden. Nou, zo'n zo uh, ontwikkeling... ...in een schilderijengalerij laten zien... ...of maar denken in de context van een schilderijengalerij... ...dat heeft er nog niet eerder voorgedaan. Dus zou je kunnen denken... ...dat is dan toch wel het punt waarop hij een nieuw tijdperk inluidt. Maar ook hier geldt weer bij... ...dat als je goed gaat kijken wat de status is van, van uh, die tijd... ...dus van het idee van tijd wat daar aan de grondslag ligt... Uh, dat dan blijkt dat dat uh, op eenzelfde manier gevangen blijft zitten in zijn taxonomie als zijn categorie plaats. Dus of een schilderij in Florence is gemaakt of dat het in de 13e eeuw is gemaakt, is bij hem beide een kwalificatie van een schilderij. En beide op dezelfde manier vormt dat schilderij daardoor een ja, als het ware een modificatie van de schilderkunst in zijn geheel. En eh, op zich is het, het is heel moeilijk om precies tot uitdrukking te brengen wat daar de beperkingen van zijn. En eigenlijk worden niet pas goed duidelijk als je vervolgens eh, die inrichting vergelijkt met een eh, chronologie van een 19e-eeuwse schilderijenverzameling. Wat ik ook inderdaad gedaan heb in de vorm van het uh, Altersmuseum in Berlijn. Waar blijkt dat het chronologisch ordenen van de schilderijen niet het tot uitdrukking brengen van uh, een modificatie van de schilderkunst is, maar een soort allesdoordringend, of, of een, een zichtbaar maken van een allesdoordringend fluidum. wat de hele schilderkunst draagt. Want een. Niet een categorie is van de schilderkunst, geen, geen variabel als het ware, maar een, uh, een, een, een, een zijnswijze, een, een soort, soort um, voorwaarde voor überhaupt het bestaan ervan en een kracht die de schilderkunst voortbeweegt. Een verdere lot gevallen, die zijn verdere lotgevallen zijn hoogst tragisch. Um, hij heeft dus in Wenen aanvankelijk grote successen geboekt. Vervolgens um, wordt hij min of meer door de achterdeur weer weggewerkt. We zijn een beetje om hem uitgekeken al in een paar jaar tijd. Zijn um, zaken uh, in Basel, waar hij dus die drukkerij en printuitgeverij heeft, die zeer. Uh, doe dat ook nog even, maar gaat dan uh, met de gevolgen van de Franse Revolutie, die zich ook over Zwitserland uitstrekte, hollende bergafwaarts. Hij blijkt uh, gewoon te royalistisch te zijn, al leeft hij in die stadstaat Basel. En is hij dus niet in een, in een, letterlijk in een hofcultuur ingebed, zijn hele persoon, zijn hele manier van zaken doen, drijft op uh, vorsten daar kan hij dan niet zo goed meer mee aankomen in de negentiger jaren hij gaat failliet hij zoekt een heel elders en hij gaat op een gegeven moment naar Berlijn in, 19, of in 1805 uh, arriveert hij daar en het eerste wat hij doet is weer zijn weg naar het hof daar heeft hij ook technieken voor perfect in de 18e eeuw functionerende technieken die al een beetje raar beginnen te worden. Die niet helemaal meer in dat tijdperk passen. Hij arriveert nog wel bij het hof. Hij krijgt het ook weer voor elkaar om opnieuw een opdracht te krijgen om eh, ook daar weer de schilderijenverzameling te reorganiseren. Maar eh, de, de tijd eh, is hem voor, want de verzamelingen worden net zoals in heel Europa door de legers van Napoleon naar Parijs meegesleept of althans een, een selectie van het beste uit die verzameling dus er valt niet zoveel te ordenen meer hij zit dan wat ledig in, in Berlijn en onderneemt wat andere projecten onder andere maakt hij een fantastische kaart van de, alle, alle bergen de hoogtes van alle bergen op de hele wereld ook een fantastisch project wat, wat nog zo uit 18e eeuw stamt waarbij hij alleen nieuwe methodes gebruikt die heel, helemaal up-to-date schenen te zijn dus hij houdt zich wel bezig maar zijn hart gaat toch uit naar die schilderijenverzameling um, daar kan hij ook op een gegeven moment toch wel mee aan de gang want die worden weer teruggebracht zoals dat ook overal is gegaan ook in Nederland dat zich onder veel gejuich en onder het opkolken van nationalistische gevoelens, de schilderij, echt letterlijk, op karren dan het land weer terug ingereden worden, uh, na uh, 1813, uh, 14. En uh, hij maakt een beginnetje met, uh, met het catalogiseren daarvan alvast. Dan wordt hij, en op dat moment begint dan al het verschil met die oude orde te blijken, dan wordt hij onderschept door Wilhelm von Humboldt, de bekende... Uh, wetenschapper die uh, hoofd is van een, uh, de sectie voor den öffentlichen onderricht. dus een commissie, je zou kunnen denken inderdaad een commissie uh, zoals wij die nu ook nog altijd overal hebben en iets waar we nog nooit van gehoord had, een commissie, je kreeg een opdracht en dan deed je dat maar uh, een onder een commissie moeten werken was voor hem nieuw hij werd zo eigenlijk onder curatele gesteld en langzamerhand naar de marges verdrongen de reden waarom dat was uh, zijn niet onmiddellijk duidelijk maar wel als je daar verder in gaat graven uh, dan blijkt namelijk dat zijn manier van rubriceren en van onderscheiden van scholen uh, niet meer is waar die nieuwe, die moderne kunstgeschiedenis uh, naar vraagt die vraagt niet meer een antwoord op hoe de schilderkunst uh, uh, te analyseren is in zijn vertakkingen en hoe je die dan in kaart kan brengen als het ware in een schema maar die vraagt naar hoe de schilderkunst gegroeid is en hoe die is voortgesproten uit het volkseigenen van de verschillende naties en op die manier blijven er dus scholen onderscheiden worden maar die scholen zijn ondergeschikt aan de, ja, zeg maar de stuwing van de tijd van onderop. als je dan de de plattegrond van het Alders Museum, het museum uiteindelijk waar dan uh, Mechel helemaal aan het begin eventjes wat aan mocht doen maar waarvan de uiteindelijk inrichting in handen lag van uh, ...van Humboldt, uh, van Roemboer en Wagen... De, ...de grote kunsthistorici. Als je die plattegrond bekijkt... ...dan is dat daar ook aan af te zien. Dat uh, er wel scholen zijn onderscheiden... ...maar dat die op zich in zijn geheel... ...ondergeschikt zijn gemaakt aan een chronologische ontwikkeling. Iets wat bij Mechel in Wenen niet het geval was. Daar zag je die twee factoren, tijd en plaats naast elkaar staan als gelijkwaardig, terwijl ze in Berlijn uh, ondergeschikt zijn. De een ondergeschikt aan de ander, de plaatsbepalingen is ondergeschikt aan de evolutie van de tijd geworden. <middels> Het verschil tussen de inrichting van van Mechel en die van het Alters Museum in Berlijn is, dat uh, die van van Mechel, dus uit 1780, um, onderdeel blijft van wat er überhaupt in de 18e eeuw voor verzamelingen geldt. Namelijk dat, dat ze er blijk van geven dat het bedrijven van wetenschap en het inrichten en bekijken van verzamelingen Synoniem aan elkaar is. Dus de verzameling is eigenlijk het, uh, het werkterrein van de wetenschap op een hele directe manier. En het indelen van de schilderijen is uh, het benoemen van die schilderijen, het, het onderbrengen van van die objecten in hun categorieën waar ze in thuis horen, is het bedrijven van wetenschap, terwijl in de 19e eeuw, en dat zie je ook aan het Altersmuseum, dat zo is dat de wetenschap weliswaar, dus de, de kunsthistorische wetenschap, weliswaar gebruik maakt van het museum. En daar zijn objecten ziet waar door gevoed wordt. En ook omgekeerd de kennis uit de wetenschap toepast in die verzamelingen. Maar dat ze niet meer op elkaar vallen. Er worden in de wetenschap allerlei vragen gesteld die niet onmiddellijk in het museum beantwoord kunnen worden. Misschien kan een, een, een opmerking van um, Willem van Humboldt uh, dat nog wat verduidelijken. Dat zegt namelijk iets over hoe dan die 19e eeuwse kunstgeschiedenis opgevat wordt. Uh, Humboldt die spreekt op een gegeven moment zijn enthousiasme uit over de Italiaanse forschingen van, van Roemmoor. Die uh, nou weet ik dat op dit moment niet precies, maar ergens in de 20 jaren van de 19e eeuw zijn verschenen. Of iets verschenen, dat boek. En wat hem daar vooral, of wat hij daar vooral zo in prijst, is uh, van Roemmoor's gevoel voor organisch gegroeide verbanden. Hij zegt dan, dat schijnt mij dit boek het eerste, of het komt mij voor, als het eerste wat over kunstgeschiedenis in echt historische en echt artistieke geest geschreven is. Homer neemt bij zijn traceren van de kunstwerken, dus traceren van de herkomst van de kunstwerken, steeds alles uh, tegelijk in oog schouw, alles samen in oogenschouw wat op die kunstwerken ingewerkt heeft. Dat zijn dus allemaal termen, je kan ze allemaal op een goudschaaltje leggen... Een voor één, die in de 18e eeuw niet op die manier tegenkomt... ...dat inwerken bijvoorbeeld, en herkomst. Dus wat die allemaal bij elkaar dan als factoren neemt die ingewerkt hebben... ...is bijvoorbeeld de geest van de eeuw... ...de politische verfassung und verwaltung het huiselijke leven van de kunstenaar. Het wordt dus allemaal in één adem genoemd. Hij um, plaatst altijd, of hij, hij, hij begint altijd met de onzichtbare begeistering, die richting des is, zegt uh, van Humboldt, en verklaart dan alles daaruit, het een uit het andere. Dus hij begint helemaal niet bij die kunstwerken zelf, zoals Van Mechel deed. De, waar de, waar die verzameling was het laboratorium eigenlijk van Mechels kunstgeschiedenis. Hij ging uit van wat hij zag aan die werken. Zocht er natuurlijk ook wel allerlei documenten bij om te kijken of ze echt waren en waar ze vandaan kwamen. zo. Maar wat hier Van Humboldt allemaal opsomt, dat Van Roemer doet, dat kan je helemaal niet in dat museum doen. Daar heb je van alles over het leven van die kunstenaar voor nodig, over de geest van de eeuw, over de, de, de politiek van een land. En daarmee heb je een, aan de ene kant een, een kenschets van wat er veranderd is in die kunstgeschiedenis, en aan de andere kant ook wat er veranderd is aan de, de functie die de verzameling voor die kunstgeschiedenis heeft. Muziek Het over de vreemdheid van het verleden, die mij meer intrigeerde dan de herkenbaarheid. En in dit geval dan dus de vreemdheid van de 18e eeuw, die eh, je duidelijk voor ogen komt te staan als je eh, uitgaat van, de, ja, van de, de hypothese of hoe moet je het noemen. Dat die tijd van de verlichting niet breukloos uh, overloopt in de 19e eeuw. Maar als je het nog, nog verder bekijkt, dan zou je er zelfs nog aan toe kunnen voegen dat niet alleen de 18e eeuw de vreemde wordt, maar in feite ook de 19e eeuw. Of misschien is dat niet eens door een dergelijk onderzoek, maar door wat zich eigenlijk al de afgelopen tijd ...vanzelf aan het voltrekken is... ...waar overigens mijn onderzoek... ...en de belangstelling voor dit soort onderwerpen... ...uiteraard ook een deel van uitmaakt. Want wat... ...wat zie je namelijk... ...speciaal dan op het gebied van... ...het inrichten van verzamelingen... ...en misschien nog specifieker dan... ...het inrichten van tentoonstellingen... ...die inrichtingswijze... ...die uitging van... ...chronologie en scholen... ...die heel lang... ...heeft geduurd tot ergens in de vijftige jaren... ...en inmiddels als een soort natuurverschijnsel is gaan gelden... ...wordt de laatste tijd nu juist losgelaten. En het ziet er naar uit dat dat tot het verleden is gaan behoren al... ...voor een heel groot gedeelte. Zodat je uiteindelijk kan constateren dat door die 18e eeuw van de 19e eeuw los te maken... Die aan een kant gehoor geeft aan een ontwikkeling die nu eigenlijk al gaande is, namelijk het relativeren van het, het 19e-eeuwse historisme, waar het in feite dus op neerkomt, die klassieke inrichting naar scholen en tijd, en aan de andere kant het losmaken daarvan van iets wat er nu gaande is uh, op het gebied van inrichting van tentoonstellingen. Wat je heel duidelijk ziet bij mensen als Rudy Fuchs en Harold Zeeman. Tentoonstellingen als uh, letterlijk genoemd ahistorische klanken. Zoals van een paar jaar geleden in Rotterdam. Door uh, Harold Zeeman ingericht. Waarbij totaal andere principes tot uitgangspunt genomen worden. Bij het maken van de tentoonstelling. En uitgangspunten die uh, veel meer te maken hebben met de. Uh, visuele uh, kenmerken van werken alleen wel gezien door de bril van een uh, ja, van individuen waar inmiddels de romantiek overheen gegaan is dus in die zin heeft uh, zo'n loslaten van het 19e eeuwse historisme niks met de 18e eeuw te maken de 19e eeuw blijven we voorlopig denk ik wel allemaal nog een tijdje op onze nek mee torsen Thank you.